Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die medicijnen gebruiken... laten het steeds minder vaak weten als ze bijwerkingen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze soms twijfelen of een klacht wordt veroorzaakt door een medicijn... zegt een club die dat bijhoudt. Terwijl dat juist een reden is om het wel te melden. Men weet misschien niet uh, waar je het kunt melden of mensen denken dat het heel veel tijd kost en dat valt ook wel mee. Ja ook denken mensen dat het niet zo belangrijk is om het te melden bij bijvoorbeeld het LAREP maar dat is het wel zeggen ze daar omdat dan iedereen beter weet wat de medicijn precies doet en dan kan er ook gewerkt worden aan het voorkomen van kwaaltjes. Over een uurtje komt de nieuwe Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PVDA voor het eerst bij elkaar. Ze hebben meteen een belangrijk punt op de agenda. Want na het opstappen van Frans Timmermans moet er een nieuwe fractievoorzitter worden gekozen. Waarschijnlijk wordt dat Jesse Klaver. En dat is niet het enige wat er verandert, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. We horen overigens ook nog wel dat die nieuwe fractie flink wordt opgeschud bij GroenLinks-PVDA vanwege de voorkeurstemmen. Uh, er zijn vier vrouwen die uh, een plek krijgen. Nummer 32, Barbara Katman... Die had een eigen campagne uh, over digitale zaken waar ze zich mee bezighoudt. Zij komt er hoogstwaarschijnlijk in. En dat geldt ook voor drie andere vrouwen. die eigenlijk te laag op de lijst stonden. voor een plekje in de Kamer. Door de voorkeurstemmen halen ze het toch. Namens GroenLinks PvdA komen dan waarschijnlijk meer vrouwen dan mannen in de Kamer. En acteur en presentator Joost Prinsen is overleden. Dat zeggen zijn dochters tegen NRC. Misschien dat die naam niet meteen een belletje bij doet rinkelen. Maar Prinsen speelde typetjes in het klokhuis. En maakte ook jarenlang de populaire quiz met het mes op tafel. Daarin zong hij samen met de bardame en een pianist onder meer bekende nummers. Sweet Carol. oe papa, papa, papa, papa, papa, papa, Ben een shimbek dat zeurt, maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt. Mama. mama. ma ma Pokerfeest, papa pokerfeest Mama, Ma-ma-ma-ma. En zo kunnen wij nog heel lang doorgaan. Ja, Joost Prinsen was 83. Het weer grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. Het wordt een graad of 13. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat file tussen knopend Watergraafsmeer en Zeeburg. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht bij Julianadorp Zuid. Na een ongeluk...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 Ook in het oosten willen zijn West-Berlijn, de koer dan. Er wandelen mensen langs porno en piepshow Waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan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 Soms ook in het westen willen zijn. Omdat de brand ligt soms bij de Gednisch Kirje, soms op het Alexanderplein. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen Zandvoort, het is uh, 6 minuten over tien, we gaan zo beginnen met Goedemorgen Zandvoort. We luisteren net naar uh, Over de Muur van het Kleine Orkest, mooi nummer. Um, wat gaan we allemaal doen uh, deze, deze zaterdagochtend? Ik zal even zeggen wat we gaan doen. De Clementine Lensing van uh, de Vereniging Lucie Zandvoort, gastvrij, hè, dat is, uh, is inmiddels aangeschoven, daar gaan we mee praten...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 de, uh, naast me zit uh, Rob Jette. Uh, sorry, sorry Rob, uh, Rob de Graaf. Dankjewel Hans, dankjewel. Ja. Uh, uh, hij is mede-presentator vandaag en uh, Rob uh, weet ook wat het, uh, wat het tweede ja. uur gaat brengen straks. Ja, ja het uh, tweede uur uh, komt uh, inderdaad een, een verslag, ook weer door uh, Carina Veren. Wat is het toch druk, die Carina. Ja, China. zeker druk. Met een reportage van de lichtjesavond, waar ik ook nog even... Op de, de begraafplaats Noorderduin. Ja, Noorderduin ja. in Zandvoort. Ja. Om vijf van half twaalf ongeveer gaat er een informatiebijeenkomst worden verslagen. Waar Hans en uh, ook ondergetegende is ja, geweest. Ja, ik ben ik gisteren het, bij geweest. Ja, van het en, uh, Hotel Badhuisplein. We hebben, we hebben een gesprek met de, ad, uh, met de architect uh, gehad. Nou, helemaal ja. leuk. En kort voor twaalf komt Ron Brouwer langs. Nou, dat is wel dat heel is leuk. Niet helemaal oh, daar, niet ik, ik oh. heb hem nog niet <laughs> oh, oh, oh, echt kunnen bereiken, maar anders bellen we hem op. Nou, uh, Ron, als even. je het hoort, uh, je bent van harte welkom ja. om uh, te praten over het rondje, rondje dorp. Rondje dorp, dat is geen ja. initiatief ooit geweest, dus helemaal niet. Nou, uh, de muziek en de techniek is in handen van Maya Kop. Uh, ook welkom, Maya.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 uh, al je, je, je schoonmaakmiddelen, het onderhoud, ja. uh, inventaris vervangen. Uh, dus ja, wat hou je... En, en je moet er inkomstenbelasting over betalen. Mm. En dan ben ik nog maar bij de berekening uitgegaan van 37%. Je moet bijna bijbetalen, lijkt het wel. Nee, je komt dus uit op 5.500 ongeveer uh, aan netto-inkomsten. Dus we hebben het niet mm. over...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 Naar andere plaatsen waar het wel mogelijk is. Als... Zo Noordwijk bijvoorbeeld, dat is, dat is nee, zo mogelijk. Nee, Noordwijk niet. Ik denk aan Julianendorp. Oh. Julianendorp. Ja. Oh. raakt steeds meer in trek bij de, oh ja? Bij de Duitsers. Mm. Ja, ja, ja. De mede, mede hierdoor, dus door mede, die soort maatregelen, zeg maar. Ja. Noordwijk ja. kent niet een, echt een traditie van. Uh,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 aan een centraal punt en op dat centrale punt kan de gemeente dan alle gegevens voor hun gemeente binnenhalen. Oh, op die manier, ja. Dan heeft de gemeente misschien eindelijk een zicht op waar hebben we het nou eigenlijk over. Ah, ah. Dat weet de gemeente niet. Ik vind het een beetje geroeptoeter wat ze doen. Ja, dat is een beetje raar dat ze dat niet weten dan, hè? Ik bedoel, want dat ze, kan ook ze, niet. ze missen daardoor ook bijvoorbeeld toeristenbelastingen die normaal betaald worden. Absoluut, absoluut.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 Uh, uh, ja, door het kruis ja. eigenlijk. Ja, begrijp ik, begrijp ik. Hoe gaat het verder met de vereniging Logistiek zandvoort jullie, Hebben jullie veel leden? Jullie zijn goed verenigd? We zijn wel goed verenigd, maar we, helaas blijven we een beetje hangen op de 150 leden. Oké, okay, en dat zouden er hoeveel moeten worden dan ongeveer? Ja, eigenlijk zou iedere B&B in Zandvoort zich aan moeten sluiten, ja. want wij werken. Is dat bekend hoeveel B&B's er zijn dan? Nee, ook niet. Ook niet. Oh. Tuurlijk niet. Nou ja, goed. Uh, nee, echt uh, niet. Dat hè? is er niet.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 Goed, uh, Ciao uh, uh, luisteren we naar. Uh, uh, een lied, uh, antifascistenlied, -anti wat in meerdere films nog is gebruikt. En uh, ik hoorde net van ja. Rob ook in Kaarte de PV: he, Hele bekende Spaanse serie op Netflix. Serie ja. op Netflix. Als je het nu niet gezien hebt, absoluut. Ja, zou, kijken. Zou, zou, absoluut hij, hij staat kijken. er nog op, inderdaad. Zeker. Uh, we gaan naar het volgende onderwerp. Carina is uh, deze week. Karina Veer is deze week uh, uh, op bezoek geweest bij het voetjebal. En dan zeg je nou, voetjebal, wat zou ja. dat zijn? Ja, dat is uh, een initiatief om kinderen tussen drie en vijf jaar zeg maar in contact te brengen met het voetbal. Maar dan op een speelse manier met kleurtjes en dingen. De nou, ouders mogen meedoen, dan weet ik het allemaal. Dus uh, nou ja, het zou kunnen zijn dat de voetbalvereniging uh, SV Zandvoort daar weer... Ik denk dat vijf die daar heel blij mee zullen zijn. Want die al. beginnen vanaf vijf jaar of zes, ja. zes jaar, dat weet ik niet zeker. Ja, vijf, dus, uh, maar goed, uh, uh, Carina is daar op bezoek geweest en daar gaan we even naar luisteren. Goedemorgen Thorsten.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 Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. We gaan even door. Het is 11 uh, minuten over half 11. Dat lijkt wel uh, carnaval hè. 11 ja. over half 11. Maar in ieder geval, uh, we luisteren naar... Uh... Maya. waar ja, luisteren we naar? Naar Bob Marley volgens mij. Bob Marley met Standard. Ja. Stendert. up standard, stand Mooi nummer, yeah, stand mooi nummer. Inmiddels is aangeschoven. En uh, recht tegenover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 Commissies zelfs. Klopt dat? Ja, ja zeker. Uh, mijn hoofd, uh, uh, laat ik zeggen, portefeuille was Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. En dat aan zich is al een enorme portefeuille met wel 75 wel ja, ondergeschikte commissies. Uh. En dat gaat van, uh, laat ik zeggen, verkiezingen. was was 400 uh. portefeuille uh. Binnenlandse Zaken. Maar ook bijvoorbeeld AIVD, MIVD, de democratische rechtsstaat. Racisme, discriminatie. Nou, ik kan er uh. nog 18 dingen opnoemen.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 Het was ja, weinig verrassing. Nee, want ook dat is, is wel iets van ja, we kennen elkaar niet, dus we komen amper. Maar dat is wel zo. Huh. Ik ben uh, in, die, in de loop der jaren heel vaak op bezoek geweest bij andere provincie-fracties ja, ja. uh, huh. van de PVV in een uh, hmm. gemeente. Dus nee, we kennen elkaar allemaal wel. En we hebben diverse bijeenkomsten hoor, die, uh, ja. waar iedereen dan ook uh, vaak aanwezig is. Begrijp ik, ja. ja. ja.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 Uh, dat, vind ik ook de mooiste, ja, dat vind ik ook de mooiste politiek. die daar de ben je ooit begonnen. Ja, ja. Nou, ik, ben niet, ik ben dan in de provincie begonnen. <laughs> dat noemen ze dan regionale politiek. Oh, okay. ja, ja. En later in 2018 ook hier in Zandvoort in de loka. Maar dat vond ik eigenlijk het mooiste. Het ja. mooiste. Ja, ja, daar ja. heb je ook het, het minste uh, grote tegenstellingen. En daar heb je de meeste items waar je met z'n allen, alle partijen, gewoon uh -huh. constructief...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 Heel veel grote debatten die in Den Haag plaatsvinden, gaan over uh, Israël, over Gaza, over Oekraïne, ja, Rusland, ja. over Trump. Van mij heb ik het over de premier van uh, Korea. Je had het liever over meer Terwijl, over Nederland. Nou, dat had ik wel graag gezien, ja. ja, ja, ja want ja, als ja, ja. we hier niet genoeg problemen hebben, nee. weet je wel. Ja, uh, waarom geen grote debatten over de woningnood, over de, woningnood, Bijvoorbeeld, over ja, de zorg? Ja. Die zijn er wel geweest, maar in mijn ogen niet